Hoteldeals en meer? Check je socialdeal.nl. Geef jij ook een avontuur cadeau? Vind het boek waar een kind blij van wordt op kinderboeken.nl. So. Ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Uh, tijdens onze verhuizing liet mijn vader de tv vallen. Is dat eigenlijk verzekerd? Ja zeker, geen zorgen. Met de ANWB woonverzekering zijn je huis en je spullen ook tijdens de verhuizing echt goed verzekerd. Ga nu naar anwb.nl/woonverzekering en krijg 15% korting. Tele2 is er voor de early birds, want de nieuwe Google Pixel 7 is nu al bij ons te koop. Ga naar tele2.nl en bestel hem meteen. Soms zit het in de kleine dingen. In zitplaatsen met massagefunctie, wat een lange rit nog comfortabeler maakt. Of in alles regelen vanuit één scherm en zelfs je interface bepalen met de iconische i-cockpit. Waar het ook in zit, je komt er maar op één manier achter. Plug and play met de nieuwe Peugeot 308. Boek nu jouw proefrit op Peugeot.nl. Peugeot.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 Goedemorgen, de ouders van Carlo Heuvelman roepen verdachten op om te praten. Dat deden ze zojuist in de rechtbank. Vandaag ging de Mallorca-zaak daar weer verder. Carlo werd vorig jaar op Mallorca mishandeld en overleed daarna. Zijn vader, moeder en vriendin mogen vandaag gebruikmaken van hun spreekrecht. Negen verdachten staan terecht. Geen van hen wil tot nu toe vertellen wat er nou precies is gebeurd. De ouders van Carlo willen antwoorden en roepen hen dus op om het zwijgen te doorbreken. De Nederlandse zorgautoriteit luidt de noodklok... want een kritisch punt in de zorg is bereikt. Dat schrijven ze vandaag. Mensen krijgen vaak niet meer de zorg die ze wel nodig hebben. En dat komt omdat het aanbod van zorg steeds minder wordt. Het betekent veranderingen. Het gaat erom dat mensen bijvoorbeeld langer moeten wachten op zorg. Dan is het fijn als mensen bijvoorbeeld zelfredzaam zijn... zoveel mogelijk thuis nog de zorg kunnen krijgen... in plaats van bijvoorbeeld in het ziekenhuis. Dat is een beetje de beweging die we moeten gaan maken. Dat zei de Nederlandse zorgautoriteit tegen ons. Rusland heeft opnieuw Oekraïnse steden aangevallen. Het zou gaan om aanvallen met drones bij Kiev. Een stad in het zuiden werd bestookt met raketten. Daarbij is ook een appartementencomplex geraakt. Over doden en gewonden is nog niks bekend. Ondertussen heeft de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties... de illegale annexatie van de vier gebieden door Rusland sterk veroordeeld... Rusland was daar niet blij mee. Na de stemming hield het land een boze speech. En steeds meer steden hebben problemen met het uitzenden van het WK-voetbal op grote schermen. Dat komt allemaal door de mensenrechten-situatie in Qatar, het gastland. Parijs en andere Franse steden bijvoorbeeld gaan het niet meer uitzenden. En nu ontstaan er ook al discussies over in Rotterdam. De fractie van GroenLinks vindt dat het niet kan en verboden zou moeten worden. Het WK begint over een maand. Het weer er nog van Weerplaza. Het is bewolkt en ook kans op een bui. Het wordt maximaal 15 graden vandaag. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Dan de Q-verkeersinformatie van Flitmeister. Drie files staan er op de A2 van de Mos naar Utrecht... tussen Rosmalen en de Empelbrug, 3 kilometer vertraging 10 minuten. De A15 van Nijmegen naar Ridderkerk... tussen de brug over het kanaal en Hardingsveld-Ginzendam... 6 kilometer vertraging 25 minuten. En de A16 van Breda naar Rotterdam... tussen Rotterdam Centrum en Prins Alexander... 3 kilometer vertraging 5 minuten. En snelheidscontroles de A4 van Delft naar Den Haag bij 52,8. De A6 van Lelystad naar Muidenberg bij 72,9. De A12 Gouda richting Zoetermeer bij 17,2. De A20 van Rotterdam naar Maasdijk bij 13,4. En de A30 van Ede naar Barneveld. Controle bij hectometerpaal 12,3. Het geluid van Q-Music is geraden. Ik denk dat het een plusteken uit de trekken is. Het is goed. Oh nee. Echt? Nee. Echt? Nee, dat meen. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik zag je te trillen in mijn auto. zo. Bekijk nu de video op QMusic.nl. Menno Barreveld Terug naar 13 oktober 2005 Zo in de Top 40 Classic Ook Somjeu komt eraan met Multicolor Maar eerst Kelvin Harris en Summer you, you, you you. So with, you. with you And I met you in the summer so my sound We fell in love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 Together, baby. As long as skies are blue, you act so innocent now. Put your light so soon. When I met you in the summer. Multicolor, nummer 7 afgelopen vrijdag in de Top 40. Top 40 Classic. Ja, dan de Top 40 van vroeger. We gaan vandaag terug naar 13 oktober 2005. Die avond was mooi weer de Leeuw te zien op tv. Zat je op de bank, donderdagavond, helemaal klaar voor. Want ja, je kon het niet gemakkelijk terugkijken natuurlijk. Het was 2005. En op 13 oktober 2005 was er een bijzondere gast bij Paul de Leeuw... namelijk Robbie Williams. En dat was chaos. Wel positieve chaos... Ze hadden het echt overal over, behalve over het nieuwe album van Robbie Williams. Zoals was afgesproken met zijn management. Dus op een gegeven moment wordt er een bordje opgehouden achter de schermen. Met daarop dat Paul het meteen over dat album moest gaan hebben. Alleen Paul de Leeuw en Robbie Williams die hadden dat bordje natuurlijk niet in de gaten. Tot op een bepaald moment... Jongens, ik vraag, wat, wat is het nou? Oké, okay, they're talking with me, but I don't... Oké. Okay. Afroid en snel over CD. praten. Wat is een piste. Okay, oké, okay, oké. Okay. Oké. We have to quit it now because we have to talk about the CD. There's no problem. No, don't talk about my CD. I'm not bothered. Let's talk about this. Robby Webs, no, let's not talk about the CD. Uiteindelijk is Robby Webs zo lang blijven zitten dat alle andere gasten die gepland stonden voor de show niet aan de beurt zijn gekomen. Ja, en het enige wat ze uiteindelijk nog over het album hebben gezegd, is dat het eind van de maand uit zou komen. Dat was alles. Het ging over het album Intensive Care. En daar staat onder andere de track Trip In op. En dat is een van de keuzemogelijkheden van vandaag in de Top 40 Classic. Want ik heb natuurlijk de Top 40 erbij gepakt van 13 oktober 2005. Drie liedjes. Welke van deze drie vind je het leuk? Het welke wil je horen? Laat het weten. Spreek het in in de Q -music App. Typ het in of klik op je favoriet. Nou, Robbie Williams, Trip In. 13 en is keuze 1 vandaag. Uh, lange Frans en Baas B het land van keuze 2. Uit het land van Stond op Word 1. Duin, het volk van de G, het land van Theo van Gogh en Mohammed. Ja, of ga je voor deze? Rihanna, van de replay. Stond op 30 en is keuze 3 vandaag. Laat het weten, we het Robbie Williams met Trippin. Wordt het Lange Frans en Baas B met een lans van of Rihanna on the replay? Dat met de meeste stemmen hoor je straks. Ook Martin Garrix en Bono komen eraan maar eerst Ed Sheeran. You see tonight, it could go either way. Hearts balanced on a razor blade. We are designed to love and break. Than to rinse and repeat it all again. I get stuck when the world's too loud, and things don't look up when you're going down. I know your arms are reaching out from somewhere beyond the clouds. You make me feel like my troubled heart is a million miles away. You make me feel.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 Just be right. En de Edge met We Are the People. De top 40 classic vandaag 13 oktober 2005. Robbie Williams stond erin met Tripping. Lange Frans en baas B met het land van. En Rihanna met Pond the Replay. Robbie Williams graag stuurt Lutz. Eva die zegt moeilijke keuze tussen Rihanna en Lange Frans en baas B. Ik kies dan voor eigen bodem, Lange Frans en baas B. En Rihanna graag, dan spring ik op mijn bureau. Met zo'n dansend poppetje erbij. Zit Nanda. Johan die zegt. Heerlijk, Lange Frans en Baas B, standje burenruzie. Ik kom uit het land van Lange Fransie. Heel graag, van de Replay van Brianna. Zo'n lekker nummer. Dit is het land waar ik thuis kom na vakantie. Hé, hey, hallo. Sowieso Robbie Williams, want daar ga ik met mijn vriendin heen. Hé, hey, Mr. DJ's aan Pandory Replay. Ja, goeiemorgen, Menno. Wij gaan voor Baas B en Lange Frans. Nou, die zijn het ook geworden. 19% van de stemmen voor Robbie Williams. 20% voor Rihanna op de replay. En 61% voor Lange Frans en Baas B. Het land van is de top 40 classic vandaag. Kom uit het land van Pim Fortuyn en Volkert van de G. Het land van Theo van Gogh en Mohammed B. Kom uit het land van en frikadellen Die je tot aan de Spaanse kust kunt bestellen. Kom maar het land waar Airmax nooit uit de mode raken Waar ze je kraken het moment dat je het groot gaat maken Kom maar het land van rood, wit, blauw en de gouden leeuw Plunderen de wereld, noemen het de gouden eeuw Kom maar het land van bietplantages en fietsvierdaagsels Het land waar je een junkie om een fiets kan vragen Het land dat kampioen werd in 88 Het land van haring, hapen, dijken en grachten Kom maar het land van, het land van lange Fransie dit is het land waar ik thuis kom na vakantie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 Kom uit het land dat dit als een tijdbom. Het land dat eet om zes uur en ook nog geen tijd komt. Dit is het land waar ik zal overwinnen aan het einde. Totdat je deze meezingt aan de Arena-lijnen. En tot die tijd zal ik stijlen en ik heb mijn hart verpand. Dit is voor Nederland, Baas B. Lange Frans. Q. music Q sounds better with you. Better with you. meteen geen nieuwe ronde van het geluid. Het is namelijk geraden hè? vanmorgen door Geert uit Temboer. Het was uh, een plusdeken uit de houder trekken. En Geert heeft ermee 51.600 euro gewonnen. Maar wat hebben origami, twee accordeons, dekkende schilpadden en pittige cake daarmee te maken? Nou, ik ga de hint zo meteen nog even met je doornemen. En Eva Max komt eraan. Q-Music presents... Dermot... Kennedy. 24 maart, AFAS Live, Amsterdam. Over me, we'll sing song we'll sing song Komend weekend win je alleen bij Q Music tickets voor... Oh, my, my, my. Dermot Kennedy. Zo, dat klinkt lekker, zeg? Dit is de nieuwe Lipton Ice Tea Zero Sugar. De geweldige smaak van peach en green die je gewend bent, maar dan zonder suiker. Wanneer ga jij hem proberen? Lipton Ice Tea Zero Sugar. We staan bij een milieuzone en jij mag niet verder. Ja, klopt. En nu? Ja, het laatste stukje met het steekwagentje. Kan, maar dan blijf je bezig. Voor die last mile delivery is een elektrische bedrijfswagen van Apple slimmer. Bovendien krijg je nu tot 5000 euro subsidie en 8 jaar garantie op de batterij. Dat gaat ervoor. Heel Holland Elektrisch. Niks leuks meer in de kast. Of wat nog lekker past. Kom op, neem het niet te zwaar. Eén keer shoppen en je bent klaar. Je kan het aan. Bij Only for Men slaag je altijd in één keer. Want wij hebben alles in huis. Van lekker casual tot strakke bakken. Je kan het aan. Check onlyformen.nl wat denk jij dat er gebeurt als we in meisjes gaan geloven? In Abigail uit Sierra Leone bijvoorbeeld. Die best wil trouwen, maar niet nu ze nog maar een kind is. Steun Plan International. En samen veranderen we de wereld voor meisjes wereldwijd. Heb jij nou een elektrische Fiat Ducato gekocht? Ja, tuurlijk, ik ben voorbereid op de toekomst. Hoezo? Ja, ik wil mijn klanten nog kunnen bereiken in de stedelijke emissiezones. En wat dacht jij van de voornemens om BPM te gaan heffen op de dieselbus? En daarbij bespaar ik ook nog eens flink in de kosten. Oh, interessant. Hoe dan? Ja, simpel. Ga naar fiatprofessional.nl of de Fiat Professional Dealer en ontdek jouw voordeel. De slimme vakman kiest voor Land Direct. Ja, perfect. Ja, perfect. Land Direct. Van 8 tot en met 15 oktober is het Dutch Food Week. In heel Nederland zijn er die week activiteiten en evenementen die in de teken staan van ons eten. Kijk op DutchFoodweek.nl en ontdek wat er bij jou in de buurt te doen is. Dutch Food Week 2022. Lekker en gezond. Stel, je werkt bij McDonald's en er komt een hele fanfare aanlopen. Maar het is 3 minuten voorsluitingstijd. Wat doe je? A. Snel de deuren op slot. Sorry jongens, gesloten. Of B, nog één keer vol gas. Ja, B natuurlijk. Join the crew en ontwikkel ook je skills. Zoals flexibel zijn. Ga naar werken bij McDonalds.nl Je weerstand en energieniveau ondersteunen? Wat je gezondheidsvraag ook is, stel hem aan de kruidvatdrogist. In Centrum Multivitamine zit vitamine C voor je weerstand en energieniveau. Nu alles Centrum 1 plus 1 gratis. Kruidvat steeds verrassend, altijd voordelig. E 20 jaar eenvoudig online boekhouden. Deze week een schooltoets? En nog niet geleerd? Relax. Want met VRTS geen stress. Want op VRTS.nl kan je zelfstandig aan de slag voor een hoge cijfer. Met oefentoetsen en uitlegvideo's die aansluiten op jouw boeken. En relax schooljaar met VRTS. Betaalbaar bijleren. Nu 15 maanden gratis voor starters. Hey, boek houden. Nederland is lekker bezig, maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen, smoothies. Gelukkig is er Milner, want deze kaas is lekker en van nature minder vet. Milner. Lekker bezig. Kun je rijden op de wind? Elektrisch rijden is pas echt groen als je op duurzame energie rijdt. van de bron kun je 100% groen laden. De kapper, het restaurant en de sportclub. Het wordt allemaal duurder. BelSimpel helpt je om te besparen op je telefoon. Je vindt er de beste deals op telefoons en abonnementen. Check bijvoorbeeld de flexibele abonnementen van Labara. Met nu tijdelijk een Samsung Galaxy A13 cadeau... bij tweejarige Labara abonnementen vanaf 5 g. Blijf leuke dingen doen met BelSimpel. Alleen vanavond tweede New York pizza gratis. Ja, je hoort het goed. Tweede pizza gratis. Bij bezorgen en afhalen. New York pizza. Yes, het is waanzinnige woonmaand bij WoonExpress. Met waanzinnige woondeals en kans op één minuut gratis shoppen. Ontdek onze nieuwe collectie, direct leverbaar en gratis thuisbezorgd. Yes, WoonExpress, de leukste woonwinkel van Nederland. Ook online bartenders, orderpickers, winkelassistenten, bezorgers. Waar vind je ze eigenlijk? Young Ones. Waar boek je ze binnen vijf minuten? Young Ones. En waar vind je flexibele freelancers vanaf 17 euro per uur? Youngones.nl Your day, your way. Dit zijn wel de avonden hoor. Fijn restaurant, heerlijk eten, gezellig met de kinderen. Oh, daar kan ik echt eindeloos van genieten. Ja, en het begint bij de Vork. Download de Vork-app, reserveer en ontvang tot wel 50% korting... op heerlijke gerechten bij deelnemende restaurants. Echt ja, geregeld schat. Volgende week weer... Ben jij geschrokken van de energieprijs? Hubo helpt. Met tochtstrips, isolatiemateriaal, ledlampen en waterbesparende kranen en douchekoppen. Dat is besparen waar je energie van krijgt. Hubo helpt. Hallo Hubo. En hallo Euroshow. Nu in de spotlight. Roos Vise Multifit. Per pak 1 euro. Of aardappelen, kruimig of vastkokend. Per kilo 1 euro. Daar wil je bij zijn. Jumbo. Dat is leuk boodschappen doen. Ook online. Q verkeersinformatie van Flitsmeister, geen files, wel snelheidscontroles de A4 van Delft naar Den Haag bij 53,2. De A12 van Gouda naar Zoetemeer bij 17,3. De A20 van Rotterdam naar Maasdijk bij 13,4. En de A30 Ede richting Barneveld, controle bij hectometerpaal 12,4. Q Music. Menno Barneveld. Met Bob Marley zomaar is Eva Max en maybe you're the problem. Q... me but you always make it all about you especially when you've had a few oh, yeah. all the things I heard from your ex now they make a whole lot of sense already feel bad for you next to have to put up with you oh yeah worked on myself open my eyes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 With you En de Wailers. En Could You Be Loved? Ja, een beetje gek wel dat ik net na de verkeersinformatie... geen kandidaat voor het geluid aan de telefoon had. Dat is toch een soort uh, zwart gat waar je in valt natuurlijk. Vanmorgen is het geluid geraden. Het was een blusdeken uit de houden trekken. En Geert uit Temboer die heeft daarmee 51.600 euro gewonnen. En uh, ja, ik zie in de queue heb veel vragen binnenkomen over die hints. Uh, laat ik die uh, even doornemen met je... Namens de jury. Ja, de jury heeft ze uitgelegd. Uh, als eerste hint moesten Mattie en Marieke origami vouwen. Nou, hint naar de blusdeken die opgevouwen in de hoes zit voor je hem eruit trekt. Uh, de zusjes van Wanrooy vormden de tweede hint van de jury. De twee accordeons die ze bij zich hadden staan ook wel bekend als trekzak. Nou, bij de handeling van het geluid trek je aan twee touwen om de blusdeken uit zijn zak te trekken. Ja, en ze speelden het nummer Kleine Café in de Haven. En uh, dat is nog een kleine hint naar de blusdeken. Die is verplicht in de horeca. De derde hint was een video van twee dekkende schilpadden. Dekken. Als je de blusdeken gebruikt, dek je de brand af. En de vierde hint die kwam in twee dozen van de week. In de eerste doos zat een stuk cake die heel pittig was gemaakt. En vervolgens gaf de jury in de tweede doos een pak melk om je mond te blussen. Ja, een blusdeken uit te houden. De trekker Geert, die komt trouwens vanmiddag langs bij Domin in de middagshow... om zijn check in ontvangst te nemen. Lekker voor hem. Axel en Ingrossozo met More Than You Know. En dit is Harry Styles. Late night talking. Things haven't been quite the same. There's a haze on my horizon, babe. It's only been a couple of days. And I miss you. Mm, yeah. When nothing really goes to plan. You stub your toe, or break your can. I can't. Escape well. En in Grosso. And more than you know. Dit is Q Music. Uh, wie gaat er altijd vanaf morgen gezond doen? <lacht> ja, ik ben net terug van vakantie. Ik zie een vingertje van Fiedemhoog gaan. Dat ja, heb je ook. Ja, die is toch standaard gewoon. Diet ja. Stars Monday. Ja, zo. Nee. En dan, dan gewoon vier zakken MM's vreten van tevoren. En dan, en dan morgen morgen. Jammer, ja. Ja. Ja, ik ben net dus net terug van vakantie. In de vakantie leef ik altijd wel iets minder gezond dan buiten de vakantie om. Dus ja, ik was van plan om zondag. Toen was ik terug meteen weer gezond te gaan eten. Maar dat is niet gelukt. Toen werden pizza's niet echt gezond. Hè? En het was zoveel dat maandag... leftover pizza. <laughs> Dinsdag, de koelkast was nog leeg. Geen boodschappen gedaan. Dus mijn vriendin en ik hadden zoiets van... ja, wat moeten we eten? Dan zijn we zijn naar KFC gegaan. Dus dat was weer niet gelukt. Edo. Gister lasagne. groente lasagne Is al re beter, redelijk beter, richting. Beter. Maar nog niet echt heel goed. Maar uh, op woensdag doe ik altijd het Facts op Instagram. Dus ik heb deze vraag even voorgelegd aan, uh, aan het volk. Want ik dacht van ja, ik ben toch niet de enige die het heeft. Um, de vraag was... Ik ga ook altijd vanaf morgen gezond doen. Hoeveel, mensen, hoeveel procent van mensen denk je dat ja gezegd heeft? Ik denk echt, ik durf wel in te zetten op, uh, op, op zeker uh, 82. Oeh, nee, je er iets overheen. Oh. 72 blijft nou, het onderzoek. Maar je kunt nog respondent zijn op mijn Instagram. Maar uh, Suzanne Freek, nou, die, uh, die doen er niet aan. Glazen gevuld aan de rand en eten in een restaurant. Dit oh. is kwijt. Op die eerste week met jouw voet als vakantie. Beetje chillen, beetje dansen. Ik wil mezelf opsluiten in je bed. Nooit zo lang geen wekker gezet, maar. Heb me nooit zo laten gaan. Waar komt dit ineens vandaan? Stond op het punt om naar huis te gaan. Maar toen zei je, wacht even. Wacht even. Ik wil nog even met je mee. Ik wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat wij er vier En we zijn nog steeds hier. Ik heb mezelf. Ik heb te lang niet in de spiegel gekeken. Mijn telefoon ook een beetje vergeten. Wat gaan we doen? heb geen idee, maar heb je arm om me heen. Ik wil nog even met je mee. wil verdwijnen met z'n twee. Die ene week dat werden er vier. En we zijn nog steeds hier. Ken mezelf. het Nieuws met Fien. Met daarin een nieuwe stad met een vuurwerkverbod. Oké, okay. en uh, alright, Stop Lunchtime komt eraan. Even een energieboost, onder andere deze zit erin vandaag. Lekker. In het verkeer zit je niet op je telefoon. Ik ga nu rijden, ik van mono? Mijn niet appen. Ik stap nu op de fiets. Mijn niet appen. Yo, kom eraan. Mijn niet appen. Ik ben er met een uurtje. Mij niet appen. Ik zie je zo, schat. Mij niet appen. Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis. Het is herfst. De dagen worden korter. Maar er is een plek op de wereld waar het altijd zomer is. Curaçao. De relaxte Caribische sfeer, gastvrijheid, lekker eten, een eiland vol kleur. Meld je nu aan op qmusic.nl, want deze week maak je bij Mattie en Marieke... elke dag kans op een compleet verzorgde reis naar het Lion's Dive Beach Resort. Curaçao, leven het zelf. We hebben allemaal iets nodig waar we energie van krijgen. Koffie in de ochtend. Alleen met de juiste brandstof leveren we topprestaties. En dat geldt ook voor je auto. Tank brandstof van Esso. Leun achterover en ontspan. Want je weet dat je iets goed doet voor je motor. Tank en vind rust bij Esso. Tijdens de nieuwe herfst van Weekamp... vind je altijd iets dat past bij jouw woonstijl. Zoals Hoekbank Brent met 700 euro korting. Vandaag besteld is morgen al in huis. Ontdek deze en veel meer woondeals bij Weekamp. Als jij iemand wil verrassen gaat een van onze 700 lokale bloemisten direct voor je aan de slag. En die is pas tevreden wanneer een boeket echt binnenkomt. Fleur op. bezorgt een goed gevoel. Bestel op fleuro.nl. ANWB, hoe kan ik je helpen? Um, ik wil graag mijn auto verkopen. Ah, oké. Okay. Ken je onze autoverkoopservice al? Wil jij snel je auto verkopen? Met de ANWB Verkoopservice ontvang je binnen een werkdag een gegarandeerd bod. Zonder onderhandelingen en geheel vrijblijvend. ANWB Verkoopservice. Voor snelle verkoop zonder gedoe. Of je nou naar een feestje gaat of naar je werk, gaat sporten die leuke online date nou eindelijk gaat ontmoeten, of dat je gewoon lekker op de bank kloft. Antaflu is er voor elk moment. Want Antaflu verzorgt niet alleen je keel, het geeft je ook nog eens een heerlijk frisse adem. Maak kennis met de Volvo C40 Recharge en ervaar de kracht en souplesse van puur elektrisch rijden. In het comfort van een duurzame ontworpen interieur, vol slimme voorzieningen zoals Google Services. De 100% elektrische Volvo C40 Recharge. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo Dealer.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 Vierde winter in de Rode Zee met MSC Cruises. Ontdek met MSC deze unieke route langs Egypte, Saoedi-Arabië en Jordanië. Boek nu en bespaar tot 20%. Vluchten inbegrepen. Ga naar uw reisagent of msccruises.nl. Onbeperk data en bellen. Nu zes maanden voor 10 euro per maand. Budgetmobiel van Budgetthuis. Op werkzoeken.nl staan dus meer dan 200.000 200 vacatures. 5000 bedrijven. Snap je? Werkzoeken.nl. Jij zoekt, wij vinden. Centraal beheer met Carmen, hoe kan ik helpen? Met mijn pijn! Zeg ik woon ze kort aan de kust, maar ja, echt comfortabel is het niet. En dan helemaal niet voor mijn energierekening. Oké, okay, misschien eens kijken naar isolatie. Het lijkt me handig, want het feit niet als een Maar ga anders heel eventjes naar binnen, want dit praat best wel lastig. Hoe bedoel je? Ik zit gewoon op de bank. Stel je hebt een vraag over het verduurzamen van je huis. Dan kun je Centraal Beheer altijd bellen. En helpen wij je verder. Ontdek direct hoeveel je kunt besparen met onze online scan. Hallo, Hallo harde werkers. Jumbo bezorgt alle zakelijke boodschappen bij jou op het werk. Blijf jij lekker onbezorgd koffieleuten met je collega's... dan bezorgen wij ons groothandelassortiment... voor wel duizend kopjes koffie. Onbezorgd, bezorgd. Jumbo, dat is leuk boodschappen doen. Ga naar jumbo.com slash Steeds meer burgers gaan veggie bij Burger King. We hebben veggie extra long chili cheese, veggie big king, veggie long chicken, veggie whopper, veggie nuggets, veggie cheeseburger, veggie double cheeseburger, veggie big king, xxl, veggie whopper junior, veggie hamburger. Zo, dat is een hele mond vol. Proef nu meer veggie dan ooit bij Burger King. Stel je voor, ons kantoor energie neutraal. Mag wat kosten? Besparen juist.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 Bij Gamma, de binnenklusweken. Profiteer nu van 25% korting op al het bruinziellaminaat. Kom naar de bouwmarkt of bestel op gamma.nl. Mijn binnenklus aanpakken? Ik kan het. Gamma. Superknapperig. Lekker mals. Zo romig. Lekker. Ja, de producten van Vales zijn er in allerlei soorten en smaken. Vales, ongelooflijk lekker en vegetarisch. Ook ongelooflijk lekker? Onze Gouda-snietsel. We kozen tot beste product van het jaar. Altijd al toverkracht willen hebben? Kijk dan snel op Bel Simpel. Daar vind je namelijk de nieuwe Google Pixel 7 en 7 Pro. Met deze Google smartphone verwijder je in een handomdraai... storende objecten van je foto's met een magische gum. Zo maak jij de mooiste uitwisbare herinneringen. Betover ook je foto's met Bel Simpel. Met je bedrijf overstappen op elektrisch? Het kan eerder dan je denkt. Want met Rabo Lease kun je bijna al je elektrisch materieel leasen. Van busjes tot vrachtwagens en graafmachines. De voordelen? Aantrekkelijke gebruikskosten, toegang tot milieuzones, sneller verduurzamen en je bent direct eigenaar. Bereken je maandbedrag op rabobank.nl slash elektrisch. Rabo Lease. Stroomversnelling voor ondernemers. De coöperatieve Rabobank. Nielson, vertrouwd en nieuw. Dit najaar, zijn eerste theatertour. Met al zijn hits en nieuwe nummers. Kijk voor meer informatie op nielsonmusic.nl. Goedemiddag, het Q-Music nieuws van 12 uur door nu.nl met Fien Vermeulen. Goedemiddag, de emoties lopen hoog op in de zaak rond Carlo Heuvelman. De familie van de doodgeschopte Carlo Heuvelman gebruikte het spreekrecht vanochtend. Zijn ouders vroegen de negen verdachten in de zaak om te vertellen... wat er nou precies is gebeurd met Carlo in Mallorca. Tot nu toe zwijgen de verdachten daar namelijk over. En ook de vriendin van Carlo kwam aan het woord. Carlo, de liefde van mijn leven. Mijn maatje, mijn steunpilaar, bij wie ik me zo veilig voelde. Mijn werkelijkheid is dat ik tegen zonsondergang huilend bij het graf van Carlo zit. Carlo overleed vorig jaar zomer na ernstige mishandelingen. Voor deze auto nieuw was het niet meer te regelen, maar vanaf 2023 mag je geen vuurwerk meer afsteken in Arnhem. Naast Apeldoorn, Nijmegen en Rotterdam stelt dus ook Arnhem een vuurwerkverbod in. Voor de komende jaarwisseling lukte het verbod niet, omdat de handelaren daar al vuurwerk hadden ingeslagen en er ook niet genoeg handhavers zijn. Meer gemeenten zijn bezig met zo'n vuurwerkverbod. Vaak organiseren ze dan wel één grote vuurwerkshow. Weer meer studenten willen graag leraar worden. Vooral de opleidingen tot docent geschiedenis, docent aardrijkskunde en ook economiedocent blijken populair. Staat allemaal in een nieuwe analyse van de keuzegids HBO. Waarschijnlijk komt het door de maatregelen van de overheid tegen het lerarentekort. Zo hoeven deze studenten bijvoorbeeld maar de helft van het schoolgeld te betalen. En dan kijken we nog even naar het belangrijkste nieuws van vanochtend. Vannacht is de regio rondom de Oekraïnse hoofdstad Kiev weer aangevallen... Het gebied zou zijn aangevallen door drones met explosieven erin. Het is niet bekend of er doden en gewonden zijn. En supermarkten hebben meer acties met ongezond eten dan met gezonde voeding. Dat blijkt allemaal uit een onderzoeksproject. De alliantie Voeding voor de Gezonde Generatie wil graag actie van de regering. De overheid nu moet ingrijpen om echt verplichtende afspraken met de supermarkten te maken... over de verkoop van meer gezonde producten en minder ongezond eten en drinken. Dat hoorde je bij Radio 1. Het weer er nog van Weerplaza bewolkt en kansen op een bui. Het wordt maximaal 15 graden vandaag. Morgen eigenlijk meer van hetzelfde. Q-verkeersinformatie van Flitsmeister dan. Geen files, wel wat snelheidscontroles. De A4 van Delft naar Den Haag bij 53,2. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 17,3. De A20 Rotterdam richting Maasdijk bij 13,4. En de A30 van Ede naar Barneveld. Controle bij hectometerpaal 12,4. Het geluid van Q-music is geraden. Ik denk dat het een plusteken uit de houder trekken is. Het is goed! Oh nee! Echt? Nee. Echt? Nee, dat meen je. Je wint 51.600 euro. Je hebt het geluid geraden. Oh, ik sta je te trillen. In mijn nou, bekijk nu de video op Qmusic.nl. Alright, stop. Now. Last time. Ja, drie minuten over twaalf, tijd voor een break. Dit is All Right lunchtime. Marlene, die uh, is er aan toe. Die stuurde, ik ben nog aan het bijkomen van drie dukke avonddiensten. Uh, Tara, die stuurde in de Q Music, ik heb, ik heb totaal geen zin meer. Ik heb een werkweek van 60 uur. Hopelijk zijn de mensen deze middag wat gezelliger in de winkel dan gisteren. En Laurens, die stuurde, wat een dag. Ik heb me verslapen. Loop je de hele dag achter de feiten aan. En mijn koffiezetapparaat is ook al de hele ochtend kapot. Nou, even wat energie. Robin Schultz komt eraan, mijn eerste gala. Easy love. Alright, stop. Lunchtime. Cause I hate, but it's not a solution Try my best, buddy, I'm just a human Oh Oh, een beetje energie. Alright, stop. Lunchtime. Robin Shields met All We Got en Segala. Easy love. Alright, stop. Lunchtime. 10 over 12, donderdagmiddag. Menno presenteert Menno Watan. Ja, en donderdag Menno Watan natuurlijk. Uh, ik heb vier hints. Ik zoek iets. Alleen wat zoek ik? Stuur je antwoord in de QMusic app. Um, hint 1 is nummer 5. Nummer 5 is hint 1. Hint 2. Dat zijn we allemaal korte hints trouwens. Hint 2 is namelijk heerlijk. Heerlijk. Dat is hint 2. Hint 3 is mengsotje hoor. mengseltje hoor. Dat is hint 3. En de vierde en laatste hint is door rook. Door rook. Wat zoek ik? Stuur antwoord. Q-Music. Q-Music. Let's get loud. Menno presenteert Menno Watan. Nou, ik heb net vier hints gegeven van Menno Watan. Uh, ik zoek geen mango, geen paling, geen cocktail, geen frikandellen. Geen heks, geen ijs, geen barbecue. Uh, blusdekens, niet goed ook in dit geval. Uh, iets bij de Chinees, ik heb gelijk honger. Dat dacht Maurits, dat is ook niet goed. Uh, ik heb echt geen idee. Lees ik ook hier. Uh, vijf pak rookhorst dat is het ook niet. Uh, grote haring, dat is het ook niet. Jet Burger, goedemiddag. Jij uh, denkt te weten wat ik zoek. Uh, ja, dat denk ik wel. Wat, wat denk je dan? Uh, het parfum van In Musk die hij gaat maken. Oké, okay, okay. gelijk, gelijk heel volledig. Laten we de hints doornemen. Nummer ja. 5. Hint 1. Hij wilde de Chanel nummer 5 namaken, zoiets. Oké, okay. Chanel uh, nummer 5. Oké. Hint 2. Heerlijk. Ja, het is van fun, dus dat, dat moet wel lekker kunnen ruiken. Ja, ja, sommige luchtjes, als je die ruikt, zijn ze echt lekker. Dat je eigenlijk aan de ja. persoon die ze draagt zou willen vragen: het, Welk luchtje heb je op? Dat doe je natuurlijk. Tenminste, ik doe dat nooit, maar dat denk je wel eens. Dan, dan lopen ja. er mensen voorbij en dan denk je: Is wel echt lekker? Maar ja, dat ga je niet vragen. Uh, hint 3, Mengseltje, hoor. Ja, dat zijn natuurlijk allemaal verschillende geuren en, en uh, substanties bij elkaar en dan krijg je dat fun. Oké, okay, oké. Okay. Nou, tot en met hint 3 zit je lekker met je antwoord. Uh, hint 4, door rook. Uh, ja, ik, ik dacht iets te horen van uh, dat, ze, dat hij het wilde laten ruiken naar verbrand haar. Dus rook, ja haar, dat was een beetje... Ja, dat ja, was niet de reden van Hint 4, maar hij wil inderdaad zijn parfum Burnt Hair noemen. Wat je hebt gelijk hoor, het is parfum. En het was parfum dat inderdaad Elon Musk gisteren een parfum gelanceerd heeft. Dat heet Burnt Hair en volgens hem zelf... Zijn er binnen een, een paar uur tijd echt 10.000 flesjes van verkocht? Dus dat was echt uh, ruim een miljoen euro binnen een paar uur. Doet hij goed. Uh, maar die hint via door rook, het komt. Ik heb het even opgezocht: hè. Wikipedia, je beste vriend. 3000 jaar voor Christus in Egypte is parfum ontstaan. De naam parfum. Perfumus is Latijns. En dat betekent dus uh, door rook. Oké. Okay. En het komt omdat nou, ze kruiden verbranden, en gaan. planten en takken. En uh, ja, daar kwamen geuren bij vrij. Ja. Hey, educatief hè, ook nog. Ja, precies. dat dacht ik. <laughs> hey, je krijgt het q prize up en de Right Stop Coffee Time Cup en dankjewel. Superleuk. Goed gedaan. Ja, en tot de trot later. Dankjewel. Doei. Doei. De alarmschijf komt eraan, maar is Gabri Ponte.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 Goodbye. Alarmschrijf deze week, Dean Lewis. En how do I say goodbye? Zo meteen de eerste bekendgemaakte headliner voor Pinkpop volgend jaar. Pink. Die sluit de vrijdag, 16 juni, af. De kaartverkoop start eind november. What about us? Hoor je zo? What about us? about all the times you said you were the answer? Waarom schilders kiezen voor seconds binnenmuurverf? Het dekt goed zo. Mooi eindresultaat. Strak hoor. Door de hoge dekking van Sikkens binnenmuurverven... schilder je meer meters met minder verf. Sikkens. Voor vakmanschap. Een Mini Cooper of Electric? Private lease je nu vanaf 459 euro per maand. Geen onverwachte kosten? Wel onverwacht leuk. Go-Kart Feeling zit in standaard op iedere Mini. En voor dit bedrag wordt het alleen maar leuker. Ga naar mini.nl Ruim 70% van ons heeft er wel eens last van. Oorklachten. Zoals oorpijn, oorsmeer of jeuk in je oor. Gebruik dan Otolgan. Otolgan helpt snel en is bewezen effectief. Voor volwassenen en kinderen. En is gewoon bij de trogisten koop. Lees voor het kopen wel eerst de verpakking. Otolgan Eerste hulp bij oorpijn, oorsmeer en jeuk in je oor. Private lease je nu een Mini Electric? Dan profiteer je volgend jaar ook van 61 euro per maand overheidssubsidie. Dat maakt die Mini wel heel leuk hoor. De herfststil bij Zalando is begonnen. Met kortingen tot wel 50%. Is het niet heerlijk om buiten te zijn? Helemaal in een nieuwe jas. Wie zei dat je niet kunt wandelen in stijl? Bespaar nu tot wel 50% op je nieuwe najaarslook in de herfstzeel bij Zalando. Ben jij ook zo dol op fout? Dan zit je vanavond goed bij RTL 4. Twee panels onder leiding van Gerard en Marike gaan de strijd met elkaar aan. Pleasures in fout maar goud. Vanavond om half negen bij RTL 4. We hebben in ons land een klimaatprobleem. Er zijn problemen erom op te lossen. Bij TBI, dat al 40 jaar staat voor techniek, bouw en infra, hebben we meer met daden dan woorden. En doen we er echt wat aan? Zo zit er nog minder CO2 in ons beton en gebruiken we steeds meer hout. Klinkt gek, maar dat is veel beter voor de natuur. En we gaan de verduurzaming verder versnellen om onze projecten in 2030 volledig klimaatneutraal te bouwen. Kijk, dan doe je wat. Ga maar eens naar tbi.nl slash dan doe je wat. TBI. Maak de toekomst. Zolang mogelijk van elkaar genieten. Dat willen we toch allemaal? En als je huisdier zorg nodig heeft, wil je geen verrassingen. Met Petplan is jouw huisdier perfect verzekerd tegen ziektekosten. Verzeker je huisdier zoals je zelf verzekerd bent. Op petplan.nl. Hey meneer, het groene. Ja, huiseigenaren, waar wachten jullie nog op? Alle scènes staan op groen. Dit is het moment om jouw woning ook te verduurzamen. Of het nu gaat om zonnepanelen, isolatie of een warmtepomp... je bank denkt graag mee en geeft je inzicht in de mogelijkheden. Kijk op alleszijnengroen.nl of ga naar de website van jouw bank. Groener wordt het niet hoor. Petplan, de zorgverzekering voor je huisdier. Nu 10% korting op petplan.nl Laat je inspireren en ontdek herfstoutfits die perfect bij jou passen. Nu op aboutyou.nl Altijd met gratis verzending en retour. Stel, je werkt bij McDonald's en er komt een hele fanfare aanlopen... maar het is drie minuten voorsluitingstijd. Wat doe je? A. Snel de deuren op slot...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 Onze nieuwste hybrid SUV, de Toyota Corolla Cross, is nog zuiniger. Maar zuinig in ruimte is hij niet. Ideaal voor jou, je collega's en alle tassen, mappen en laptops van je collega's... of voor je kinderen, al hun vriendjes... en alle voetballen, sporttassen en zwemspullen van hun vriendjes. Stel hem nu samen op toyota.nl. Toyota, let's move forward. Bij Uniek Uitzendbureau vragen we je om nu heel even aan je huidige baan te denken. Zit je nog goed? Of zit je werk je talent in de weg? Sta je niet blind op je huidige werk. Kijk nu op uniek.nl kijkverder voor de baan die net zo uniek is als jij. Kijk verder. Uniek uitzendbureau. Zakelijk rijd je de Toyota Corolla Cross Hybrid SUV al vanaf 252 euro bijtelling per maand. Bekijk hem nu in de showroom of op toyota.nl.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 producten van de 150 mooiste woonmerken. Laat je inspireren in Waalwijk, Amersfoort, Purmerend... Amsterdam, Rotterdam of Utrecht. Piet Klerks, groots in wonen. Wat zie ik? Heb je van een Roy? Ja, dat is Roy van Alcu Kozijnen. Roy van Alcu -kozijnen. Al Kozijnen. Ja, je komt even de boel afwerken. Niemand plaatst ze zo netjes als Roy. Kunststofkozijnen van Alcu, dan weet je wat je in huis haalt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 Ik zal het even verversen, want uh, het regent hier en daar, dus er staan files in het land. Uh, vijf files met een vertraging van vijf minuten of langer nu op dit moment. De A2 van Eindhoven naar Maastricht-Noord tussen Eckersweijer en Batendorp. 1 kilometer, vijf minuten vertraging. De A2 van Maastricht-Noord naar Eindhoven tussen Leende Heide en De Hocht. Daar staat een kapot voertuig. Twee kilometer file, vertraging zeven minuten. Op de A12 van Oberhausen naar Utrecht tussen Velperbroek en Arnhem-Noord. Ook een kapot voertuig. Vier kilometer file daar, vertraging zes minuten. De A58, bergen op Zomericht richting Bredaan tussen Wouwse de Stok, 2 kilometer vertraging 9 minuten. En de A67 van Eindhoven naar Turnhout tussen Leende Heide en De Hoogt. De Randweg en 2 Zuid, 2 kilometer vertraging 7 minuten. En snelheidscontroles op de A4 van Delft naar Den Haag bij 53. De A12 van Gouden naar Zoetermeer bij 17,3. En de A30-E richting Barneveld. daar wordt gecontroleerd bij hectometerpaal 12,4. Q-Music. Menno Baraveld De Black Eyed Peace Someday, maar eerst Pink. Wat about us? Q are searchlights we can see in the dark. We are rockets pointed up at the stars. We are billions of beautiful hearts. And you sold us down the Too far. What about? to be sold we are children that need to be Lo que tú y yo vamos a hacer. We Shakira en David Guetta met Don't You Worry Nou ja, geen paniek, geen zorgen Hij komt er zo gewoon aan De brievenbus, nee. dus typ je bericht vast in in de Q music app, zodat je het zo meteen tijdens een lied van de brievenbus meteen deze kant op kunt sturen Charles en Eddie nu Ik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 Oh, I might stop talking to people before I snap. Stepping one, two, where I. We right, hebben niks met het nummer te maken. Snap van Rosalind. Ik kijk naar buiten. Het lijkt wel nacht, joh. Zo, een beetje depressief ook, hè? Ja, het is echt uh, een beetje down weer. Nou. Maar, daar is de brievenbus. Met dat met altijd lichtpunt. vrolijke liedje. 3, 2, 1. Meroen brievenbus. Brievenbus. Brievenbus. Meroen brievenbus. Brievenbus. Dikke kus aan Ebba Lies van Priscilla. Thuis zitten met corona, saks, zegt Christa, Beterschap. Nog, nog 73 dagen tot kerst, dat stuurt Koensta. Uh, Carlo zegt gefeliciteerd, co. 52 alweer, oud voor de varken. Carola, heb je Nassi gehaald? Dat zegt uh, Peter Den Dekker. Goedemiddag, lekker aan het werk. Groetjes van Tessel zegt uh, Patrick. Joey, van harte gefeliciteerd met je 19e verjaardag oude keukenmonteur, dat stuurt Ramiro. Jolande zegt, maar Jan, ga jij eens even wat doen vandaag? Kom op, gast erop. Ja, Joey, gefeliciteerd ook namens ons natuurlijk. Vandaag zo geen zin in werken. Go Menno met je lekkere muziek, stuurt Frank. Ja, neem Wim zo, dan gaat straks mee verder. Uh, Bram zegt, Stephanie, wat tof dat je me geappt hebt. We gaan snel wat leuks doen. Gio, gefeliciteerd met je promotie. Trots op je kusjes van Tirza. We gaan nog aan het nagenieten van het concert van de Backstreet Boys afgelopen zondag met vier vriendinnen. Groetjes, Linda. Renko die doet vandaag lekker vegen met Van der Weert. Uh, Mikey, lekker baby zegt uh, Tom. Nog een paar weken, dan beginnen we mijn nieuwe baan. Zin in, zegt Jeffrey Lauwers. Dorien van de Ploeg uit Emmen, groetjes uit Wildlands. Wildlands, sorry. Zo lekker van de bouw in Huls naar huis en dan door het prachtige België heen, dat stuurt Nigel. Uh, lekker verversjoutje, lekker ding, zegt Ali Mohammed. Storm, wees lief voor vrouwtje. Marco en Daan sturen dat. En hey, Menno en Wim willen u even tegen Marcel zeggen... dat hij een broodje moet gaan eten. Dikke knuf van Lotte. En uh, waarom heeft een turnster nooit een kater? Dat zegt Koen. Waarom heeft een turnster nooit een kater? heeft Koen gestuurd. Geen idee. Omdat ze de hele avond aan de spa gaat. Spa gaat. <lacht> Nou, dat was een lach, hè? <laughs> From Jamaica to the world, it's just love, it's just love. Bewegen. Voordat ik het weet, voel ik de lampen op mij. Nog steeds heb ik de solo. Automatisch als ik dans op de vloer is het topprestatie. Iedereen is aan het kijken, het is dus sensatie. Alle meiden zeggen damn heeft die boy een relatie want Deo, hij danst super smooth. Kijk nou wat hij doet kom, Deo, dit is zo Presents. Dermot Kennedy. 24 maart, AFAS Live, Amsterdam. Komend weekend win je alleen bij Q-Music tickets voor... Oh, my, my, my. Dermot Kennedy. Mobiel.nl, de winkel met telefoons en abonnementen. Die zetten wij overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim zelf kunt kiezen en kopen. Wie slim kiest, kiest bij mobiel.nl. Er goed uitzien mag. Gun jezelf een gezonde en stralende huid. Bij Cosmetiek Totaal bieden onze specialisten jou de beste zorg. Op het gebied van laser, pigmentbehandelingen, peelings en injectables. Boek nu een gratis consult via ergoeduitzienmag.nl. Nu bij Scapino. Tot 30% korting op schoenen van heel veel aanmerken. Zoals Echo, Puma en Skechers. Kom naar een winkel of shop online. Neem die stap. Scapino. Cosmetiek Totaal, de specialist in laserontharen. Er goed uitzien mag.nl. Nu tot 30% korting op aanmerkers zoals Puma en Sketchers. Neem die stap, Scapino. Hoe ziet jouw winter eruit? Slecht weer of strandweer? Skip de winterdip. En geniet van 9 dagen curaçao. Al vanaf 749 euro per persoon. Boek nu met omruilgarantie op toei.nl in de Toei-app of bij je reisadviseur. Doei. Live happy. Regiobank is de buurtzame bank. Buurtzaam? Wat is dat? Nou, onze service is bijvoorbeeld buurtzaam. Naast alle digitale mogelijkheden die je van een bank mag verwachten... kun je er ook gewoon even binnenlopen. Ah. En omdat we honderden zelfstandig adviseurs hebben... zit er altijd wel één bij jou in de buurt. Wat fijn. Regiobank. De buurtzame bank.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 Onze Montel designbanken, model Cesar Traffic... ontvang je nu tijdelijk met 300 euro korting. Bovendien worden ze al binnen twee weken bij je thuis bezorgd. Shop nu jouw bank met 300 euro korting. Iedereen zijn eigen Montel. Neem een voorsprong op het voorjaar. Wat je nu in de grond plant, kan volgend jaar extra mooi groeien. Bomen en struiken wortelen beter... en dat geeft sterke en bloeiende planten in je tuin. Bij Intratuin vertellen we je graag wat je nu al goed kan planten. Intratuin. Thuis in de natuur. Als ondernemer wil je vooruit. Je bent altijd bezig met morgen. Bij Vattenval helpen we jou als ondernemer stappen te maken. Klein en groot. Zoals met een persoonlijk energieadvies. Is jouw zaak al klaar voor de toekomst? Ga samen met ons op weg naar fossielvrij leven. Kijk op vattenval.nl jouwzaak. Nu 5 euro shoptegoed bij besteding van 25 euro aan buitenplanten. Tot en met 16 oktober in de winkel bij Intratuin. Een veggie McChicken. Nee, een gewone McChicken. De, ja. Nee, de veggie. Ja. De... Kiezen tussen vlees en meatless. We snappen dat het een spannende keuze is. Maar geloof ons, meatless smaakt in alles echt als McDonald's. Alleen dan zonder vlees. En dat is ook wel eens lekker, toch? 100% meatless, 100% McDonald's. Rij je elektrisch? Rij dan naar Profile. Profile Home of EV heeft speciale banden voor elektrische auto's en alle kennis om je beter te adviseren. Profile, beter, sneller en verrassend voordelig. Check nu de McDonald's app en score de McPlant voor maar 3.75. T-Mobile telt af. 3 Twee, één, en we zijn los. De Google Pixel 7 Pro is vanaf nu verkrijgbaar. Natuurlijk, als eerste bij ons. Dus waar wacht je nog op? Wil je samen met ons de eerste zijn? Check dan nu t of ga langs bij jouw t shop Door naar je vriendin te zwaaien tijdens het kiepen, de bal uit de goal geslagen... Wow. Dan is vandaag jouw Lucky Day. Op LuckyDay.nl maak je elke dag kans op 450.000 euro. Lucky Day, doe er wat mee. Spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Plus. Neem je nu bij T-Mobile de Google Pixel 7 Pro? Dan krijg je er gratis Pixel Buds Pro bij te waarde van 199 euro. Check T-Mobile.nl het overseizoen lekker en voordelig. En spaar nu bij Albert Heijn voor steengoede overschalen en bakvormen. Bij elke 10 euro ontvang je een ovenzegel. Volle spaarkaart? Vanaf 4,99 heb je al een schaal in huis. Balen, Wist je dat je op het werk ook aan jezelf kan werken? Bij Randstad werk je aan... Nee leren zeggen? Um, nee. Installeren, inparkeren en presenteren. Randstad heeft opleidingen en trainingen voor alles waar jij aan wil werken.